is straight ahead Ik weet niet of je de Battle of the Coverbands hebt gezien op RSP6 de afgelopen weken. Dat was wel geweldig hoor. Waaronder ook een coverband die de Golden Earring uh, naspeelde, zou je kunnen zeggen. Maar dan met uh, welgevoel hoor. Zag er geweldig uit. Uh, Jorden van deze band, de Golden Earring, natuurlijk, Another 45 Miles. Dat ook werd gespeeld door die coverband. Ik was tamelijk onder de indruk. Ach ja, heb je er wat aan? Nee, maar dat doen de zaken. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. ZVL. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Ga je oren vertroetelen met geweldig lekkere muziek, dus er zit vast ook iets voor jou bij. We doen winterse taferelen op een dag waarop het 8-9 graden wordt. Hmm. Ben Kramer en Winter. Goedemorgen. De kou is gekomen. De kaal wordt een bomen. Ai, ai, ai. Donker.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 Lekker heftig muziekje van Lenny Kravitz Dookkut op de zon nog een Beetje wakker te schudden Yo, dan Toch maar mooi met always on the run Op weg Wegwezen Straks een uh, Reportage van Jeroen van Gent hmm, Hij is de straat erop geweest in de regio En uh, heeft natuurlijk allerlei Vragen gesteld aan het publiek En uh, wat dan wel dat hoor je Straks hier in de show Dus blijf hangen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 We komen natuurlijk weer voorbij hè? de komende weken. Hier bij ZVL. De lekker klassieke kersthits. Waaronder deze It's Gonna Be a Cold Cold Christmas. Hoewel, kijk even naar de voorspelling van kerstdag. Moet dan even zien. Even doorscrollen. Nou, tussen de 6 en 8 graden moet het worden. Nou, dat is toch niet echt koud? En zeker uh, geen sneeuw. Dat zit er dus echt niet in. Althans... Of het weer moet helemaal omslaan. Hè? Je weet het natuurlijk nooit. Want de jongens bij de KNMI zeggen wel eens dingen... waarvan je denkt, hmm, klopt het? En dan klopt er geen bal van. Kan zomaar gebeuren. Verder hoorde je Johan. Onze eigen Johan met Walking Away hier bij ZVL. En in een ogenblik de reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over... Wat doet u zelf om gezond te blijven? Goeie vraag. Want er is veel discussie over... Ja, niet zulke goede voedingsmiddelen in de supermarkt en zo. Maar wat doe je zelf om gezond voedsel, om gezond te blijven en uh, te sporten, whatever. Je hoort zo meteen de antwoorden op straat. Maar eerst Dua en Love Again. Somebody like you Used to be afraid of love And what it might do But oh God I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heart beat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love. Na de zesde bak koffie kunnen we gerust stellen... dat het tijd werd voor een uh, ja, inhoudelijk vrij vrijlied... van Chai Coltrane, Bill La Een mooie gospel uit de jaren zeventig. En hartverwarmend en prachtig natuurlijk. Dua Lipa. Wie is daar nou niet verliefd op? Je hoorde van haar Love Again natuurlijk hier bij ZVO. Is gezondheid zelfsprekend... Vragen we ons af, uh, kunt u er zelf iets aan bijdragen? En wat doe jij dan om gezond te blijven? Nou ja, Jeroen Vergent, onze razende verslaggever, ging natuurlijk de straat op en vroegt u: en jawel hoor, daar zijn ze weer. Uw antwoorden. Ja, wat doet u nou om gezond te blijven? Ligt dat voor de hand? Kun je dat gewoon aan met uh, lopend en fietsend boodschappen gaan doen? Of moet, moet er toch nog iets speciaals gebeuren? Moet je je per se in bochten wringen in zo'n sportschool? Oeh, ik vind dat altijd, ja, ik weet niet. Zo onnatuurlijk, van die apparaten allemaal die dan te wachten staan. Wat ik denk, nou, laat maar. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoertige vragen. Oh, Geen ellende, een soort van man bij het hond vragen. <laughs> nou, heb ik, nou, ik al een eerder gehad? Nee, nee, nee hè? Niet, nee. Nou, wat doet u nou om gezond te blijven? Veel werken. Oh! <laughs> ja, ik denk dat dat wel uh, het meest vitaal is. Om, Helpt dat, ja? Ja, zeker. zeker. Blijf de hersenen er actief van en dan. Nee. Uh, blijf je zelf ook actief. Dat dus klinkt ik denk dat goed. Ik dat het beste is. Voelt u dat echt, dat het, dat het werkt, zeg maar? dus? Uh, dat wisselt aan de dag. Als u niet werkt, wat gebeurt er dan? Nou, dan kak je wel gewoon in. Ja. Dat is echt wel, uh, dan merk ik, kijk, vakantie is natuurlijk een ander verhaal. Drie weken met vakantie is, is heerlijk. Maar uh, lange termijnen is niet voor mij besteed, nee. U zou nooit, uh, zeg maar, zonder werk willen zitten? Nee, zeker niet. Ik heb in de ziektewet gezeten na een vervelende breuken mijn elleboog. En uh, daar heb ik echt wel gevoeld dat werken gewoon heel belangrijk is. Om gewoon sociaal uh, bezig te zijn ja. en contacten te onderhouden. Ja, en daar ben je ook echt bewust van, hè? Dat, ja, zeker, dat is zeker. Dat ja. Dus u werkt met plezier. Zeker, ja, absoluut. En de gezondheid nou, moet... dus uh, zeker. Wat doet u om gezond te blijven? Ja, zoals nu ben ik op de fiets hierheen gekomen, bijvoorbeeld. Ja, heb je dat gezien dan? Dat ik op de fiets kom? Nee, ik ben op de auto. Oh. oh, je vraagt het aan mij toch? Oh, nee, ja, ja, nee, ja, ja, ja, ik... ik ben ook met de fiets. Inderdaad. Oh, nou, oh, nou jij ja, op, op de fiets mocht hierheen gekomen? Ja, goed ja. idee. Ja. Ja. En probeer een beetje te bewegen en normaal te doen. Ja. Maar ik vergeet het ook wel eens. Ja, normaal te doen. Uh, u hoeft dus zich niet in bochten te wringen om gezond te blijven. Zeg maar. Nee, gelukkig nog niet. Nee. Een sportschool bijvoorbeeld dat je allemaal ingewikkeld ook Ja, Ik apparaat... ben uh, nu even sponsor en ik ga er daar ook wel weer gebruik van maken. Zeg maar. Oh, toch wel? Ja, ik ben wel lid, maar ik vergeet het af en toe wel eens even. Het komt ook dat ik een beetje drukke maanden zijn altijd, deze maanden. En lukt ja. het? Blijft je ook werkelijk gezond? Ja, van mijn gevoel wel. Ja. Uh, gevoel is het beste. Ja, toch? Ja, het, het is niet zo dat andere mensen zeggen, oh, het ziet u er verschrikkelijk uit en uh, nee. slecht en... Nee, nee, nee, nee. Wat doet u nou om gezond te blijven? Ik beweeg en ik eet gezond. Ah. Ik uh, hoop, dat is mijn grootste probleem, voldoende te slapen, maar dat probeer ik wel. Dat is natuurlijk belangrijk. Ik hou een uh, vrij vast ritme aan, tussen werk en uh, privé, balans. Ik heb drie kinderen, dus dat is belangrijk ook oh, in ja. mijn gezin. Uh, Wilt u nog meer horen? Nou, het is al een hele, hele lijst inderdaad. Dat zijn er ja. al wel ja. wat, toch? Daar heb ik al best wel... Uh... Merkt u dat het werkt? Zeker. Want nu met uh, dit seizoen is het natuurlijk wat lastiger om naar buiten te gaan. Ja. Zeker, het is snel donker. Dus ik ben een vrouw, dus is uh, s'avonds wat lastiger. Dat is een onderwerp apart trouwens, ja. Dat maar is goed. een onderwerp apart. Ja. Ja. En dat is niet ja. alleen van nu. Dat is altijd waar je je bewust van bent. Maar uh, ja, dan merk ik dat als je minder uh, buiten bent, dat... Uh, ja... Uh, dat je gewoon minder lekker in je vel zit, laat ik het zo zeggen. Nou, zou u, ja, het is donker, dan gaat u in het donker niet joggen of zo. Nee, ik, precies, ja, exact. dat hè? Ja. Kijk, nu is dat veel in het nieuws, ja. door allerlei gevallen natuurlijk. Maar goed, ik ben inmiddels over de 40. en dat is wel iets wat je al van vroeger meegekregen. Ja, het heeft nu veel aandacht, maar zo is het wel altijd geweest dat je s'avonds niet in je eentje gaat joggen. Uh, of je moet door de wijk, langs de huizen. Dat is uh, het ja, midden in de woonwijk, ja. Precies. Ja, zou ja, Wat doen jullie om gezond te blijven? Uh, veel sporten, bewegen, gezond eten. Het uh, Hoort er allemaal wel een beetje bij, dus uh, ja, dat vooral. Klinkt goed, maar hoe doe je het? Ik bedoel in de praktijk echt? Uh... Uh, een beetje thuis trainen. Uh... Ook oh, thuis trainen. Hè? Ja, of fietsen, of zwemmen, alles om een beetje fit te blijven eigenlijk. Dus... En wat doe je voor thuistraining dan? Uh, Opdrukken, een beetje fitness. Uh, met de dumbbells. Ja, zoiets. Dat eigenlijk. Klinkt goed. Ja? Werpt dus je vrucht af. Zeker, ja. Het, uh, kost het? Het kost wel even wat tijd. In het ja. begin uh, merk je het niet echt natuurlijk. Maar na een verloop van tijd... Dan, uh, Merk je dat het steeds meer komt. Want het is nou weer winter en dan, dan, ja, dan, ik weet niet, dan is het, voel je altijd minder. Maar als je een beetje sport, voel je misschien beter. Hè? Ik weet niet, zoiets. Uh, eigenlijk wel ja. De vitamine D die je een beetje mist in de zomer, die, oh, ja. die voel je dan weer een beetje binnenstromen. eigenlijk. Dus dan voel je gelijk weer beter na het sporten. En ja, ja. hetzelfde ik, verhaal of niet? Nee, ik eet eigenlijk alleen maar gezond. Voor de rest ben ik hartstikke lui. Dus ik sport niet, maar ik eet wel uh, semi-gezond. Oh, een beetje opletten met eten, zeg maar. Ja. ja. Maar geen speciale uh, dingen doe jij om zeg maar, gezond te blijven? Nee, eigenlijk niet. Nee? nee? Zou je het willen? Nee, ik vind het wel prima zo eigenlijk. Ik ben een goed gewicht, ik ben best wel gezond, dus ah, prima zo. Oh, je voelt je gewoon gezond? Ja, ik voel me wel gezond. Hoef Je niet in bochten te wringen, zeg maar. Nee. Oké. Okay. Nee ja sorry ja willemsen wat willen ze? nou in de in de kaps in de capsulon. in de we willen camera sorry nee radio radio is het ja radio nou wat doet u om gezond te blijven wat ik doe? Ja, om gezond te blijven. Veel seks. <laughs> vertel, vertel, vertel. Ah, cool. <laughs> Dit deze deze deze is deze manier manier het goed ja, nou, ja. Wat doe je om gezond te blijven? Ja, veel seks. Ja, oké. Okay. Ja, ja, Snap dat? Ja, tegen stress, natuurlijk. Ja. ja, tegen stress. Ja. Ja. Is er nog iets anders wat u doet om gezond te blijven? Uh, nog meer seks. <laughs> Ja. dat zijn niet de doorsnede antwoorden die nee, je wel krijg. nee dat mensen liegen ook vaak maar dat is wel het beste het beste middel ja is live hè ja. Is nee live. het is niet live nee, nee gelukkig niet nee maar er is vast wel iets anders sportschool sportschool fietsen lopen. sportschool af en toe drinken Lekker uh, proberen gezond te eten en te genieten van het leven ja, ja. en nou de kapper, want die zit nou voor de spiegel dat is wel heel bijzonder kapolisch therapie hè de kapper is therapie ja. Ja, ja, ja, ja. wat doet hij dan nou praten ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed dat ik even binnenkom, toch? Ja, dat goed is... ja, is... Oh, heel leuk hoor. Haha. Oh, Ojojojo. Oh, oh. De mooiste tijd van het jaar. De zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep 7 this the place ...van de meest lekkere deuntjes, eerlijk gezegd... ...van Roxy Music. En daarom hoor je hem hier. Op zondagmorgen bij ZVL, tijdens de koffie... ...terwijl we hier aan de kletskoppen zijn. Heerlijk. Beetje veel kaneel in, geloof ik, hè? Of zoiets. Maar wel zoet. En ja, dat stemt ons ook zo. Uh, terug naar de muziek. Roxy Music dus. En More Than This. Geweldig. En voor ILO uh, met Mr. Blue Sky. Natuurlijk. Vanwege de blauwe lucht die vandaag regelmatig te zien is. En het wordt een graad of 8 vandaag. Heb ik al iets van gezegd, geloof ik, in de show. En in Westdorpen zal het wel weer 10 graden worden. Want daar smokkelen ze er stiekempjes altijd 1 of 2 graden bij. Dus... Meneer de president, bel de rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis.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 En voor wie nog steeds een mensenleven telt, Droom maar niet te veel van al die mooie mensen. Droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president. Slaap zacht. De mooiste tijd van het jaar. Omroep Zet. Sano zitten tegenwoordig natuurlijk te denken... op dit moment, ja, deze tijd van het jaar... aan uh, vrede voor iedereen. En dan uh, komt de periode... dat nummer van Boudewijn Groen voorbij. Al 60 jaar oud. En is er wat veranderd, mensen? Hmm, ik betwijfel het. Ik doe maar eens over nadenken tijdens de kerst. Vind je niet? Meneer de president, heel rusten. En verder, uh, Michael Bublé en natuurlijk Christmas. A baby, please, come. Boom. Ja, waarom zou je wegblijven? Och, wat schiet het op? Het is alweer bijna het einde van de show. Wat schiet het op? En ik heb nog zoveel leuks. Mm, moet ik allemaal weer bewaren tot volgende week. Overigens, zometeen na 12 uur ons verzoeknummerprogramma. Je kunt eraan meedoen, hè? makkelijk hè. Ga gewoon via onze website www.omroeps.nl. Ga naar verzoekje. Typ daar je verzoekje in. Maak er een leuk verhaaltje van. En dan behandelen we jouw muzikale verzoek straks na 12 uur. Doen hè? zvl.nl.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 I tried a little Freddy mm -hmm. I've got an entity mine het weer is voor vandaag. Hè? Mika. Ja. Gezellig. Je hoorde natuurlijk Grace Kelly uit 2007. Aan het einde van de show. En hey, dankjewel voor je gezelschap vandaag weer. Fijn dat je erbij was. Volgende week ben ik er weer bij leven en welzijn. Weer een dagje of een weekje dichter bij de kerst. En dan heb ik weer een lekker easy listening muziek voor je in het eerste uurtje vanaf 10 uur. En daarna natuurlijk wat mooie afwisselende deunen voor ja, tijdens de koffie. De voorbereiding van de brunch of de lunch of wat dan ook. Hè. Dus ik wens je voor vandaag nog een hele fijne dag bij ZVL. Laat hem lekker aanstaan want dan heb jij 24 uur per dag de leukste muziek. En de meest actuele informatie uit je eigen regio. Dus ik wens je nog een hele mooie dag.